Waterwagen moet met het rws journaal Indonesië heeft de overplaatsing van twee ter dood veroordeelde Australiërs naar een andere gevangenis uitgesteld. Ze zouden naar een gevangenis op Bali gaan om daar te worden geëxecuteerd. Er lijkt nu sprake van uitstel, maar dat betekent niet dat het doodvonnis niet meer uitgevoerd zal worden. De twee zijn veroordeeld voor drugsmokkel. De Australische regering heeft de afgelopen jaren veel druk uitgeoefend op Jakarta om het leven van de twee te sparen. Vorige maand werd in Indonesië nog een Nederlander geëxecuteerd... ondanks protesten van de Nederlandse regering. Roompotvakanties laten in Zeeland zeven vakantieparken bouwen. De bouw levert volgens de projectontwikkelaar 3000 banen op. Daarna is, er, daarna is er op de parken permanent werk voor 700 mensen. Ze komen onder meer in Breskens, Domburg en Ouddorp. Jaarlijks zullen er in de parken zo'n 2,2 miljoen overnachtingen zijn... verwacht de exploitant. In Port-au-Prince in Haiti is een aantal carnavalsvirus geëlektrocuteerd door een elektriciteitskabel die brak. Er zijn mogelijk twintig doden. De slachtoffers stonden op een volle praalwagen die meereed in een optocht door de hoofdstad. De kabel werd volgens getuigen door een van de carnavalsvirus op de wagen met een stok aan de kant geduwd en brak toen. Honderden mensen zijn bij een ziekenhuis in Port-au-Prince. Sommigen brengen slachtoffers, anderen zijn op zoek naar familieleden. Egypte wil dat een internationale coalitie ingrijpt tegen terroristen in Libië. De Egyptische president Sisi zei op de Franse radio... dat de VN-veiligheidsraad een resolutie moet aannemen die ingrijpen mogelijk maakt. Egyptische gevechtsvliegtuigen bombarderen gisteren doelen van islamitische staat in Libië... nadat de terreurbeweging 21 koptische christenen had onthoofd. In Zevenaar in Gelderland is een appartementencomplex uitgebrand. 21 mensen moesten hun woning verlaten. Een gewonde is naar het ziekenhuis gebracht... De brand brak vanmorgen uit in een woning op de begane grond. De oorzaak is nog onbekend. Het weer vanochtend trekt een gebied met lichte regen over het land. Vanmiddag vanuit het noordwesten zon En het is 7 tot 9 graden. Dit was het... DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. De politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het.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 Een gatje voor de oorlog, meneer Simmeling. Kent het eraf, middelbare dame? Of komen u in moeilijkheid in Een stuiver, hoe bestaat het? Waterverf, wijdt u dat? Bent open.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 And it is for my car That is the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 Op een nacht uit de haven op een heel groot motorjacht. Maar degene die het bewanden liep tens morgens vroeg als stranden. Dus het is gewoon pan nog tamelijk onverwacht. Mijn ontbijtport en mijn spiegellijtje vloog. Met mijzelf door de patrijsport met een boog. Toen ik op het strand weer bij kwam, vroeg mij iemand die dat einam van me door de dooier dicht geplakte oog. Waar zit jij toen het schip is gestranden?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 Zet jij toen de scheep is gestand? Had jij ook wallig met iets in je hand? Toen die vreselijke deipam op het zand. Waar zet jij toen het gep is gestand? Op het jacht ging ook een huwelijkspaardje mee. En de mannelijke helft van deze twee kwam met lipstick op zijn wangen woedend.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 De keizer met de resten van het roer nog in zijn hand. Hé, hey, waar zat jij toen het scheep is gestand? Had jij ook de met iets in je hand? Toen die vreselijke truim kwam op het zand. Waar zat jij toen het scheep is gestand? Waar zat jij toen het scheep is gestand?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 Weer en politie rukten uit en iedereen riep luid: Kruis, kruis, kruis, bedrijf. Kop, kop, kop erbij. Lieve vijf minuten later thuis dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. Kruis, kruis, kruis, bedrijf. vijf minuten later thuis, dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. In een dusjevoetje reed familie van de sloot, met z'n zessen meer dan duizend pond. De hing een kerven, de rappen plastic boot, Het wagentje lag bijna op de grond. Op een kruispunt van een lekke band. Moordtemperament, kruis, kruis, kruis, beter weg. Kop, kop, kop, erbij. Liever vijf minuten later thuis, dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. Kruis, kruis. Dan zien we nu de eerder in het ziekenhuis. Zolang als er kan vluuren branden, Zolang er een round up zal zijn. Zolang zingt een cowboy in Texas. Nog altijd een cowboy refree. the ball. Chinese. In Zweden daar vind je een zwiet maar Texas zou Texas niet wezen, wanneer daar geen cowboy meer is. do <laughs> do Van Bonnie Sint-Claire met sluiten deuren. Ik heb nog een leuk verhaaltje over Bonnie sint Op 17 januari 2007, misschien dat u zich dat nog kunt herinneren, nam uh, Bonnie sint deel aan de nationale IQ-test. Georganiseerd en op televisie uitgezonden door de omroep uh, BNN. En volgens de test had ze een IQ van 52. En uh, Bonnie sint beweerde enkele dagen later dat de stemkast waarmee ze de antwoorden invulde kapot was.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 in last Kunnen ze weer? En toch zou hij zeggen, eens voor. And all the Ik en hield zo veel van jou. Het was zo mooi, je zwoer me even trouw. Maar op een dag kwam ik terug van zee, je was niet thuis.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 Kan ik niet goed meer slapen, want steeds weer komen Ik zal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 rendez bij het licht maan, hoor mijn hart onstuimig slaan. Ik ben nerveus, kom jij heus? Denk er aan, rendez bij het licht maan. the ball met beide soldaten. En ook hoor je nog Annie Christiani met Rendezvous bij het licht. De volgende formatie zijn de havenzangers. Een Nederlands volks- en feestmuziekband uit de stad Apeldoorn. Ze werden opgericht in 1977. En afhankelijk waren ze gespecialiseerd in oud hollandse zeemansliederen. En ze hebben een, een gouden muziekcassette gekregen voor het strand stil en verlaten. En ook een edison voor het album Ter Land, Ter Zee en in het café. En ook negen gouden platen en zeven platen. En sinds april 2003, daar is een lietjesregen... Henke Henk Pliket en Willem Mulder, ritter in de orde van Oranje Nassau. En u hoort ze nu met Toosje van de Veerpont, oftewel de havenzangers. Ik weet een plekje dat ligt aan de oever van de Maas. Daar kun je Toosje op de pont zien staan. Verder. Veerbond gaan varen Als man en vrouw Mijn hele leven lang Op zekere dag Vertel Veer pond gaan van...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 Let's go. Your...